Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 namens voor Amsterdam. Na een ongeluk tussen Naarden en naar de Naardenberg. Vijf kilometer. De linker rijstrook is dicht. Tot zover de verkeers.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 ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. Met nu Zandvoort op zondag. Tweede gedeelte van Zandvoort op zondag op deze 1e februari... wordt geholpen door de Jacksons. Let me show you the way to go. Mathieu van der Poel is wereldkampioen geworden in Tsjechië. Tweede Pauwels en derde Van der Haar, weet je dat ook. weer? Ja. Goed, het is winter, daarom ook even de Bengals. Hey, si shade of winter.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 Michael Johanny, voor de Bengals. Hezi, Shadow Winter. Voor Zandvoort en de regio. Even wat lokaal nieuws. Vanavond 1 februari zendt VPRO's Tegenlicht... een televisieprogramma uit over onderwijsvernieuwing. In deze uitzending worden drie vernieuwingsscholen in beeld gebracht... en wordt er onder andere gesproken met Arnold Jonk van de Onderwijsinspectie. Het gaat om twee scholen voor voortgezet onderwijs. Het Hyperion in Amsterdam en Nike uit Roermond. En één school voor basisonderwijs... En dat is de school in Zandvoort. Het programma gaat over de ruimte die deze scholen benutten... om hun onderwijs anders in te richten. Marjolein Ploegman die zegt erover... in november, december van vorig jaar... hebben we met de hele school team, leerlingen en ouders... enthousiast meegewerkt aan de voorbereidingen en de opname. We willen namelijk graag laten zien wat er mogelijk is... door een andere onderwijsorganisatie. Voor ieder kind een brede opleiding op maat... met minder stress voor kinderen... en betere mogelijkheden voor ouders om de zorg voor kinderen te combineren met andere taken. Dat vertelt dus de directeur Marlijn Ploegman. De uitzending op NPO 2 vanavond begint om vijf minuten over negen. Wordt het juttersgeluk? Een Groen Zandvoort? Een Zandvoortse Waterdag? Of een van de andere mooie projecten die Zandvoort heeft ingediend? En ECO heeft geld beschikbaar gesteld om projecten die bijdragen aan de verduurzaming van de kust... het versterken van kustbeleving en initiatieven op het gebied van energiebesparing... of duurzame energie te stimuleren. We kijken alle projecten die door Zandvoort zijn ingediend en breng een stem uit... want het project met de meeste stemmen wint en ontvangt van Eneco geld... om het project daadwerkelijk uit te voeren. Er kan worden gestemd op voorstellen die door inwoners van Noordwijk, Zandvoort... Bloemendaal en Katwijk zijn aangedragen bij het Eneco Luchterduinenfonds. Dit fonds is gestart om bewoners van de kustgemeenten... in de nabijheid van Windpark Luchterduinen in de gelegenheid te stellen... actief bij te dragen aan verduurzaming of aan de kustbeleving. Voor het fonds wordt elk jaar 45.000 euro ter beschikking gesteld. Van meer dan 50 ingediende voorstellen zijn er 28 door de eerste selectie gekomen. Hierbij is gekeken of het initiatief voldoet aan de doorstellingen van het fonds... en daardoor originaliteit en haalbaarheid. Afgelopen week gaat de volgende fase in. Inwoners van Noordwijk, Zandvoort, Bloemendaal en Katwijk worden uitgenodigd... om te stemmen op een meest favoriete van de 28 voorstellen. En dit kan tot 23 februari. In mei zal de jury de uiteindelijke beslissing nemen... sterk lettend op de uitgebrachte stemmen... maar ook op de spreiding van de winnende initiatieven... over de vier gemeenten in de looptijd van 20 jaar. De winnaars worden bekendgemaakt op een bijeenkomst in mei 2015... en hiervoor worden alle genomineerden uitgenodigd. De winnende inzendingen worden gepubliceerd op de website... en bekendgemaakt aan de media. De uitvoering van de winnende initiatieven kan vanaf juni plaatsvinden. Elke twee jaar start de cyclus opnieuw. De provincie Noord-Holland heeft een vergunning aangevraagd... bij de gemeente Zandvoort voor de aanleg van het fietspad oase Zandvoortselaan. Een deel van het oorspronkelijke tracé is aangepast... om te kunnen voldoen aan de aangescherpte natuurwetgeving. Het pad wordt ook minder stijl en daardoor veiliger. De planning om het fietspad voor het einde van 2015 aan te leggen. Het nieuwe ontwerp voorziet onder andere in een kleine doorgraving... van een zanddepot ten westen van de Stokmansberg... En zo ontstaat er een dunne, uh, smalle duinvallei die in het midden aan de bovenkant uitloopt tot circa 50 meter. Hier kan een flauw oplopend en daardoor veiliger fietspad aangelegd worden... die de dienstweg verbindt met de oprit van de natuurbrug over de Zandvoortslaan. Het Zanddepot maakt geen onderdeel uit van de aardkundig monument Duinen Nationaal Park zuid Amsterdamse Amsterdamse waterleidingduinen, zodat er dieper dan één meter gegraven mag worden... Hiermee wordt een deel van het oude uh, duinrelief hersteld. Het uh, fietspad. Even kijken hoor. Uh, het fietspad is een ontbrekende schakel in een veilige en aantrekkelijke fietsroute van Harlemmeer naar de kust. En deze verbinding is een lang gekoesterde wens van de, de regio. Het uh, traject loopt langs de noordoostelijke rand van de waterleidingduinen... Via een nieuwe fietsingang naast Uitspanning de Oase. En een schelppad door het bos om vervolgens aan te sluiten op de bestaande dienstweg via een van het Waternet. Een paar honderd meter voorbij de Stokmansberg... buigt de route rechtsaf via een schelpenpad richting de natuurbrug over de Zandvoortse Laan. En vanaf daar kunnen fietsers een route door het Nationaal Park zuid voortzetten... of afslaan richting de kust. Met dit tracé worden de natuurwaarden niet aangetast... blijft het wandelgenot in de Amsterdamse Waterlijnduinen behouden... En wordt er een veilige alternatieve fietsroute naar de kust aangeboden? Al dus de website van de gemeente Zandvoort. Goed, tot over het lokale nieuws. Wij gaan weer verder met de muziek. En dat doen we met vrijheid. Met Play It Cool. You're a Better break it up and play it cool ooh, ooh. There's something wrong Something in Zandvoort. En jij bent erbij. You only stay with me in the morning. You only hold me. 9 jaar geleden voor James Morrison. You give me something. En daarvoor... Guy uh, Hines. Lady it's cool. Het is uh, bijna half vier of 15 seconden aan. Tijd uh, voor uh, de uitergende. Trouwens op de velden. Vitesse Ajax. Rust 0-0. FC Utrecht. Peksewolle 0-1. Doelpunt van uh, Lam. 39ste minuut. Daar is dus nu rust. En uh, zometeen wordt daar weer afgetrapt. Goed. De agenda, of de evenementenagenda. Vandaag is een rommelmarkt in Theater de Krocht tot 4 uur. Het is een half uurtje de tijd. 6 februari, dat is aankomende vrijdag. In Café Neuf Jazzy Lounge Club. De aanvang om 9 uur. Op zaterdag ook in Café Neuf van Castle Live. Ook start dat om 9 uur. En volgende week eh, zondag jazz in Zandvoort. Met als gast Frits Landersbergen. Theater de Krocht aanvang om half 3. Dan is er ook nog 14 februari in de bibliotheek een Valentijns Bridge Drive. En um, op zondag 15 februari de 10.000 stappenwandeling. Versaampunt Anytime de Oude Halt von uh, in de Zandvoort. 10 uur begint dat uh, evenement. Dan het Circus Zandvoort. De bioscoop beginnen tot 4 februari. Spons, Bob. Spons op het uh, droge vandaag om uh, half twee om half vier. En ook nog op woensdag om half twee om half vier. Gooi ze vrouwen twee, eh, dinsdag, eh, tot en met dinsdag eh, om 7 uur. En de Inksteller, Inkstersteller die is eh, tot en met dinsdag eh, om kwart over negen. In de filmclub Whipless is een drama met eh, Mao Teller en Melissa Brennost. Die is aankomen woensdag om eh, half acht. En eh, in de cinema Nostalgie The Little Princess, dat is een musical met Shirley Temple... En uh, wat verwachten ze nog in het uh, Circus zandvoort Paddington vanaf 11 februari en Fifty Shades of Grey vanaf 12 februari. Goed, dat is de en uh, we gaan weer verder met muziek in uh, Zandvoort op zondag op deze eerste februari. Hier is Ben Howard met Keep Your Head Up. I spent my time spaces that are grown between us and I cut my mind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 je gehad daar nooit meer wat van gehoord. Expo C, when I looked at him. En daarvoor Ben Howard, keep your head up. We zijn allemaal op Zandvoort op zondag. Op deze eerste februari. Er is een nieuwe, ja, eigenlijk een hele rare combinatie. Rihanna, Kanye West en Paul McCartney. Die hebben een nieuwe hit. En die heet uh, 4 5 Seconds. Die hoor je nu op CFM. in to jail tonight promise you'll pay my bill see they want buy by my pride but that just ain't up for sale see all of my kindness mm -hmm, it's taking for weakness Try. <laughs> trying. En Paul McCartney nieuwe single, 4 5 seconds. En daarachter Soul to Soul met uh, Back to Life. Goed, we gaan even weer wat uh, sport met je doornemen. Mathieu van der Poel is in het uh, Tsjechische Tabor wereldkampioen veldrijden geworden. De 20-jarige van der Poel, die nog bij de belofte uit had mogen komen... reed bijna van start tot finish aan de leiding. De Belg Wout van Aert eindigt op 15 tellen als tweede... en Lars van der Haar veroverde voor de tweede keer in zijn carrière het brons... Net als bij de laatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen in Hogerheide gaf Van der Poel direct gas. De topfavoriet sloeg direct een gat, maar na een stuurfout bij een van de balken... kwamen de Belgen van Aert, en andere kanswebber en ook pas 20 jaar oud. En Kevin Pauwels terug bij Van Aert, liep de ketting eraf in de eerste ronde. En toen hij in de tweede ronde weer te maken kreeg met technisch milieu, was zijn rol voor het goud uitgespeeld. Vier ronden voor het einde ging Van de Pool onderuit. Maar zijn voorsprong was inmiddels groot genoeg om daar niet meer nerveus over te worden. In de strijd om de tweede plaats moest Powers proberen om Van de haren van zich af te schudden. Die bleef lang in zijn wiel en in de rol van hofstopper. Maar sprong weg met nog drie ronden te gaan. Van der de haren naderde van de Pool op uh, zes seconden. Maar ontbeerde daarna de kracht om hem te achterhalen. De tank van Powers bleek ook bijna leeg. En Van Aert ging met een prachtige inhoudrace nog over hem heen. Corian van Rijsselbergen heeft zaterdag de wereldbeker regatta van Miami op zijn naam geschreven. Bij de vrouwen veroverde Marit Bouwmeester Brons. Van Rijsselbergen, de Olympische kampioen in de RSX-klasse... eindigde in de medal race als zesde en hield in de eindstand de Fransman Thomas Goyard twee punten achter zich. Van Rijsselbergen gebruikte naar eigen zeggen de afgelopen maanden... na een teleurstellende verlopen wk om het hoofd leeg te maken. In Miami de tekstslaar die in LE woont oorde op zaken. Al was het net in de laser radialklasse moest Bouwmeester genoegen meenemen met de derde plek. De vriendin was als lijster in het klassement begonnen aan de slotrace... ...maar Bouwmeester werd slechts zevende in de race ...en zag de Deense Anne-Marie Rendom via de derde plaats naar de zeilen. Ook de Belgische Evi van Akker kwam nog langzij... De Geus handhaafde zich bij de vrouwen in de RSX op de tweede plaats. De medal race sloot ze af als vierde. De Britse Brigny uh, Shaw werd vijfde, voldoende voor de eindzegen. Rutger van Schaardenburg was de beste Nederlander bij de Lasermannen. Na de zesde plaats in de medal race eindigde hij als achtste. Nicholas Heiner plaatste zich in Miami niet voor de medal race... en bleef op een twaalfde plaats in het eindklassement steken... Mandy Mulder en Koen de Koning sloten wedstrijd in de Naka 17 af... als ze vierden, dezelfde positie die ze bezetten in de Metal race. René Groeneveld en Steven Krol werden zevende. Afrodite Kirnakou en Anneloes van Veen werden zesde in de 470-klasse. En Nina Keizer en Claire Blom eindigden als negende in de 49er FX. Dan gaan wij nog wat meer nieuws voor je pakken, want Deli Sinkgraaf heeft gisteren contract tot Medio 2019 bij Ajax getekend. De middenvelder komt per direct over van SC Heerenveen. De Vriezen hebben zich op een beurt versterkt met Lerin Duarte, die op huurbasis van de landskampioen wordt overgenomen. Dat meldt zowel Heerenveen als Ajax gisteren. De 19-jarige Sinkgraaf moet nog wel een medische keuring ondergaan. De middenvelder is bezig aan zijn tweede seizoen bij Heerenveen. De international van Jong Oranje speelde 37 competitiewedstrijden. voor de Vriezen en scoorde daarin vier keer. Zinkgraven werd ook in de zomer al gelinkt aan Ajax. De regerende landskampioen deed toen te vergeven zijn bot. Op de aanvallende middenvelder die de jeugdopleiding van Heerenveen doorliep. Het AB Lenstra stadion nog een contract tot medio 2017 had. Heerenveen heeft het vertrek van Zinkgraven opgevangen met de komst van Duarte. De middenvelder komt van de rest van het seizoen op huurbasis uit voor de Vriesen. De 24-jarige Rotterdammer kwam nauwelijks aan spelen toe in de ploeg van Frank de Boer. Duarte tekende op de laatste dag van de zomerse transferperiode in 2013... een vierjarige verbindenis bij Ajax. Er staat nu nog 2,5 jaar onder contract bij de regerende landskampioen. Sinds zijn overstap van Heracles Almelo slaagde de voormalig jeugdinternational... er niet in een basisplaats te veroveren. Dit jaar wekte hij zijn wedstrijden vooral af namens Jong Ajax in de Jupiler League. Goed, tot zover zo het sportnieuws van dit moment. We gaan verder met, uh, nou toch wel even, uh, ook weer zo'n parel van de Nederlandse popgeschiedenis. Hier is Hero met Toen ik je zag. Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg.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 Thank you. Thank you. Met uh, him op CFM de de Hero, met uh, Toen ik je zag. Het is uh, twee voor vier. Tijd vliegen we de vliegtuig Het zet naar nou, je zin, even we ook zeggen. En dit is ook weer een nieuwe notering uit uh, volgens mij de Your Breakdown. James Bay is hier met Hold Back the River.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 Once upon a different light We rub our backs into the sky But now we're caught against the tide Those distant days are flashing by